Frankrijk kiest vandaag een nieuwe president. In de beslissende ronde van de presidentsverkiezingen gaat de strijd tussen zittend president Sarkozy en de Sociaaldemocraat Hollande. Die doet het in de peilingen een stuk beter dan Sarkozy. Bronnen rond de president houden dan ook rekening met een nederlaag. Als Hollande wint, komt er voor het eerst in 17 jaar weer een linkse president aan de macht.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 Landvold op 106.9 FM. Papito, adelanté de mis ojos, een bomba trocante. Essa boca linda, muy descarante, toma caliente. Sabe que mi papito, Adelante de mis ojos, een bomba www.zfmzandvoort.nl They told me so, but it doesn't matter. It was plain to see. But... It's like a default 6.9 CFM ZFM ZFM